Uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOF-journaal. Tegen de man die wordt gezien als wapenleverancier van de Nederlandse onderwereld is negen jaar cel geëist. De 66-jarige Jan B. wordt gezien als een van de grootste wapenhandelaren van Nederland. Met de wapens die B. volgens justitie leverde... werden overvallen en liquidaties gepleegd. In 2015 viel de politie panden van B binnen. Er werden tientallen vuurwapens gevonden, waaronder pistolen, geweren en handgranaten. Tegen vier anderen zijn celstraffen tot zeven jaar geëist. Het scheepvaartverkeer in de Maas bij Graven kan volgende week worden hervat. De bouw van een tijdelijke dam verloopt voorspoedig. En daardoor kan het waterpeil vanaf morgen geleidelijk weer stijgen, meldt Rijkswaterstaat. Daarna wordt begonnen met het herstel van de stuw, die eind vorige maand beschadigd raakte toen er een binnenschip tegenaan voer. In Twente zijn vier meisjes in veiligheid gebracht die in handen waren gevallen van loverboys. Politie kwam de meisjes op het spoor dankzij een nieuw meldpunt waar mensen tips kunnen geven. In drie maanden kwamen er 38 meldingen binnen over mogelijke slachtoffers. Voor het eerst in jaren is de omzet in de kledingbranche gestegen. Brancheorganisatie In Retail zegt dat de omzet vorig jaar steeg met 1,9 procent. Vooral de laatste maanden van het jaar ging het goed, zegt de brancheorganisatie. Die spreekt van een omzetexplosie. Voor dit jaar verwacht de brancheorganisatie In Retail een omzetgroei van 2 procent voor de modewinkels. Bij een brand in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn zeker 30 en mogelijk 50 brandweermannen om het leven gekomen. Ze probeerden het vuur te bestrijden in een flat van 17 verdiepingen toen die instortte. 25 brandweermannen zitten nog vast in het ingestorte gebouw. Zeker 75 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 45 brandweermannen. Het gebouw staat midden in Teheran, bovenop een drukbezocht winkelcentrum. Het weer in de noordelijke helft wolkenvelden, in de zuidelijke helft helder en het blijft droog. In het binnenland vriest het licht tot matig. Vanmiddag vooral bij zee ligt het dooi. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging nog op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag vanwege dat ongeluk met de vrachtwagen. De vertraging is nu ruim een half uur. Rij nog steeds om via de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Osipia thema tieres. Eperdukante in civitaten sahangtam in Jeruzalem. Zong een keer in de woonkamer. Waarop mevrouw vroeg, wat zing je hier nou eigenlijk? Ik zei, nou, wat ik hier letterlijk zing... is mogen de engelen u geleiden naar het paradijs... en de martelaren u ontvangen bij uw komst. GELUIDEN. Nou, zei mevrouw, wat een tekst. Ik zei, wat bedoel je nou, wat een tekst? Nou, zegt ze, mogen de martelaren nu... is dat verschrikkelijk. Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is dat prachtig? Helemaal niet prachtig, zei ze, dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zij ze. een gijzelaar. Is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt, maar iemand die gijzelt? Ik zeg wel, nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij is ze, natuurlijk niet, ik zei natuurlijk wel, zij is ze, natuurlijk niet, ik natuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijkaart... hebben we de dikke Vandalen erbij gepakt? En waar blijkt?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 Het eh, ontzettend leuke verhaal van eh, Herman Finkers was dit The Big Moon met Formidable. Eh, ik zou, als ik het zo op de, de titels is aangezegd, hebben formidable, Maar dat heeft wel weer iets met stroomheid te, danken, eh, te maken. Maar dit eh, werd op zijn Engels gezegd Formidable. En eh, het is een nieuwe plaat van een band die heet The Big Moon. Zo is dat. Hé, hey, we hebben een publiek binnen, hoor je dat? <lacht> Allemaal die mensenreis van joh. Nee, hey, die heb ik net binnengelaten. gelaten. Oh, maar ja. ja, heb jij Mag dat ik gemaakt? niet moeten doen? Jawel. Uh, dit is Joe Bonamassa. Prachtige live-opname en het is een cover. Is nog mooi ook. Namelijk een compositie van uh, Leonard Cohen. En dat heet Bird on a Wire. En het is mooi. Joe Bonamassa.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 Het een hele mooie versie. Van het door Leonard Cohen geschreven Bird on a Wire. Er zijn meer mooie versies van bekend trouwens. Hè? Ook Joe Cocker heeft zich uh, ermee bezig gehouden op het album Mad Dogs and Englishman. Ook een prachtige versie trouwens. Maar het is natuurlijk een fantastisch liedje. Live opname van Joe Bonamassa en Bird on a Wire. Nou, laat die mensen nou maar weer gaan. dan is het wel weer mooi geweest. <tied> En is een oude van de Stones, ja. Nee, het zijn de Stones niet. Het is een nummer van de Stones. Uh, Linda Ronstedt, natuurlijk. Ja, het was wel een compositie van de Stones. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor hem liever van hunzelf. Maar maakt niet uit, dat is toch wel een hele acceptabele cover. Vind je niet? een hele leuke cover, wel. Jawel, absoluut. Ja. Ja, ja. Maar niet om helemaal lyrisch van te horen. Nee, maar ook van, best wel lekker om naar te luisteren. Ja, ik vind, ja, vind hem van de Stones beter. Maar ja. dat maakt niet uit. <lacht> nou, de, de, de. Dat geeft allemaal niks. Nee, dat geeft allemaal niks. Hoe is het Want met je van? wie houdt van elkaar? Hij ligt lekker te slapen in het zonnetje. Oh. Ja. Zo. Dus het gaat goed. Ja. Echt ja, een studiohond. Echt een studiohond, studio studio ja. kop. <laughs> <laughs> ja. ja. Hey, heet die Sully, hè? Ja, Sully, van Sully. Uh, Sullivan. Oh ja. Maar ja. jullie noemen Sulletje Nee, Sully. Sully. Sully, ja. Oké. Okay. Is wel een leuke hond? Ja, ja. Wat voor merk is het? Het is een. Uh, zijn vader is een uh, zwarte Chihuahua. Ja. En zijn moeder is een witte Shih-Tzu. Oh. Ja. Wat dan dat van zijn ingewikkeld? Uh, Ja, dat, dat noemen ze shitsies. Shitsies? Ja, shitsies. Oh. Ja, dat is weer een nieuw ras. Oh. Ja. Ingewikkeld allemaal. Nou joh, moet je niet doen. Nee. Ingewikkeld maken dan het is. Nee, ja. <laughs> Oké, okay. nou, dan houden we het op. Maar goed, uh, we hebben dus een hond in de studio. Dus kijk uit als de studio binnenkomt, dames en heren. Uh, <laughs> een enkelbijter. Het is een enkelbijter, hoor. <laughs> het is een levensgevaarlijk... Oeh, uh, een levend Oeh, levensgevaarlijk. <laughs> Het is Alex Rouga. En het liedje heet Ik wil leven. Dat nou, weet je niet. Nee, dat wil ik ook wel. Ja. En nou een liedje over te maken. Toch? in Dolly's armen. dus is wel leuk. Dat is die hond. Ja. Dat is gezellig hoor. Ja! Zo dus gaan we naar het nieuws. En het weer van één uur, maar eerst nog eventjes een monument. Want uh, zoals u uh, misschien al uh, begrepen had en uh, gehoord had, en ik heb het eigenlijk al een beetje verteld, uh, vandaag precies 50 jaar geleden, dus op uh, 19 januari uh, 1967, begonnen de heren John, Paul, George en Ringo met de opnames van het prachtige liedje uh, Day in the Live. Een van hun, <coughs> mag wel zeggen, monumentale, uh, monumentale nummers. Fantastisch stuk. Men, en ja, niet altijd toegankelijk natuurlijk. Een heleboel herrie erin. En uh, het, dus, er zitten hele mooie verhalen vast aan uh, dat nummer. Het aftellen wat John Lennon uh, in de, op de demo deed... was met Sugar Plum Fairy. <laughs> niet 1, 2, 3, 4, maar Sugar Plum Fairy. Sugar Plum. <laughs> zo deed hij dat. En uh, wat ook nog erg leuk was... dat uh, in het biedenstuk natuurlijk... waar dat hele orkest is... daar had hij zo bedacht van... ja ze moesten gewoon binnen... Uh, een, een, een aantal maten moesten ze van... Eén lage E naar een hoge E zien te komen. En uh, daar had uh, George Martin, de producer, dus een heel orkest voor ingehuurd. En al die gasten die kregen gewoon de opdracht van, nou doe maar wat je wil. Als je maar zorgt dat je gewoon binnen die 16 maten, of zoiets, wat klopt dat er 16 maak het goed heb. Uh, als je gewoon van de lage E naar de hoge E komt, dan is het goed. En hoe je het doet, doe je het, als je het maar doet. Voor de rest, geen noten, niks, gewoon zien dat je... <laughs> die tijd uh, daar komt. Nou, we gaan hem als laatste voor het nieuws van uh, half twee half gaan hem draaien natuurlijk. En in het volgende programma Matchbox wordt er ook nog aandacht aan besteed. Maar het is niet om hem uh, gras voor de voeten weg te maaien. Hoor. Maar ik vind het zelfs zo mooi nummer. Hier is hij, Day in the life. The Beatles. I love the band Waren het geen 16. Nou, het hangt ook af hoe je telt natuurlijk, maar het waren er acht. En uh, oorspronkelijk uh, bestaat het liedje dus eigenlijk uit twee nummers, hè? Want dat stukje, want het was bij Lennon, uh, bij John was het niet klaar. En uh, toen heeft Paul McCartney had ook nog een liedje liggen. Dat heet we ook op verlaat bed. En dat hebben ze toen erbij uh, gezet voor, uh, voor onder één nummer van te maken. Prachtig verhaal. Uh, A Day in the Life, het slotstuk van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. dat album dat op 1 juni 50 jaar oud is en dus goud is. Geweldig. En uh, we gaan daar wat aan doen, gelooft u mij? Komt iets. Uh, maar uh, goed, het yeah, dus, uh, album Day in the Life. Uh, we gaan naar het nieuws, Dolly. Jazeker. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Heb je alles klaar liggen? Ja hoor. Ja, alles helemaal. Ja, helemaal. Oh, ik wist niet dat dit er nog achteraf was. Ah. was. ook een van die grappen van de Middels. Dit was de uitloopgroep van de LP. en uh, dat, uh, dat uh, Als je nou zo'n pick had vroeger, dat automatisch afsloeg, dan, uh, dan hoorde je dit nooit. Je moest wel een gramofoon hebben die niet automatisch afsloeg aan het tent van de plaat. Dan kon je deze uitloopgroepen horen. En er zat ook nog, ook oh dat nog, even een leuk detail. Uh, aan het eind zat ook nog een hele hoge toon van enkele tienduizenden hertsen, zeg maar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempirik. Maak even het verhaal af. En, ja. Maar, maar dat dus was zo'n hele hoge toon. En John Lennon zei. This is just to annoy your dog. Want alleen honden. <laughs> <laughs> konden <je> dat horen. <laughs> alleen honden konden dat horen. <laughs> nou, het nieuws. Nou, het is toch wat? Ja, uh, dames en heren. Hier een kleine update van het regionale nieuws van 19 januari 2017. Een, een vrouw op een fiets is donderdagochtend, dus deze ochtend, gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zandvoort. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken op de rotonde van de Valenneweg en de Linnéestraat geschept door een auto. Het ongeluk vond rond half elf plaats en de vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De auto kon na het ongeluk niet meer verder rijden door een zwaar beschadigd raam. Afgelopen dagen zijn er tijdens diverse verkeerscontroles in Zuid-Kennemerland meerdere verdachten aangehouden... In Heemstede troffen collega's een bestuurder die te veel alcohol had gedronken... en na een ademanalyse kreeg de verdachte een dagvaarding. In Zandvoort reed een bestuurder met een ongeldig verklaard rijbewijs. Hij zal zich bij de politierechter moeten verantwoorden. Dan werden de zondagnacht drie verdachten aangehouden... ter zake het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen. Zij werden aangehouden en ingesloten in het cellencomplex... De inbrekerswerktuigen zijn in beslag genomen... en zullen worden onderzocht door de afdeling forensische opsporing. Maandagnacht troffen agenten eveneens in Zandvoort een voertuig aan... waarvan een inzittende nog veertien dagen celstraf... en diverse bekeuringen had openstaan. Ook hij werd aangehouden en ingesloten... en na de overnachting in het cellencomplex... zal de man worden overgebracht naar een justitiële inrichting. Dan waarschuwt de politie voor het volgende... er zijn oplichters actief in de regio Haarlem. Uh, zij passen een truc toe waarbij jassen te koop worden aangeboden... of zomaar gratis weggegeven. Waarvoor slechts alleen de BTW betaald hoeft te worden. De jassen zijn in werkelijkheid oud en helemaal niets waard. De politie waarschuwt voor dit soort babbeltrucs... want veelal ouderen worden slachtoffer van de oplichters... Het is dan ook belangrijk dat ouderen op de hoogte ge worden gebracht... van deze vorm van oplichting. De tip van de politie is dan ook... praat hierover met je ouders of grootouders of als je oudere buren hebt. Voor de potentiële slachtoffers is het advies... advies koop niets aan de deur... vraag personen aan de deur later terug te komen als er iemand op visite is... of doe gewoon de deur niet open als je het niet vertrouwt. Geef nooit geld en zeker geen pinpas of pincode. De oude zeehond met het rugnummer 57... die regelmatig op het strand van Zandvoort en Bloemendaal was te vinden... is verplaatst. Omdat dit dier nooit met rust werd gelaten... is besloten hem toch maar op te halen en over te plaatsen naar een rustig wat... zodat hij daar nog jaren onbezorgd kan genieten van zijn oude dag. Het is jammer dat het moest gebeuren... maar het is wel in het belang van deze prachtige oude zeehond. De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven... om 3000 damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen af te laten schieten. Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen het afschieten van de herten. En uh, dat was al vorig jaar gestart. En uh, tegen de mogelijkheid om uh, tegen de vonnis van de Raad van State in beroep te gaan... is niet mogelijk, dus het afschieten gaat definitief door. Dan nog uh, een ander bericht van de provincie Noord-Holland. Uh, deze zal in februari het Nationale Kustpact ondertekenen... als het tenminste aan gedeputeerde Staten ligt. In het pact dat is opgesteld op initiatief van minister Schulz... van Infrastructuur en Milieu wordt afgesproken dat er een zonering komt... die duidelijk gaat maken waar wel en waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, u heeft het vast al gezien. Het is heerlijk zonneweer. En uh, waaien doet het niet, of nauwelijks. En de temperatuur komt uit boven het vriespunt... en stijgt vanmiddag naar waarde tussen de 1 en de 3 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen is het over het algemeen bewolkt, maar wel droog. En het waait nog steeds niet en het wordt maximaal 3 tot 4 graden. Na morgen heeft de bewolking de overhand en blijft het voorlopig rustig weer. In de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt en overdag wordt het 1 tot 3 graden. Na het weekend liggen de maxima tussen 4 en 6 graden. En dat was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Weer uitgezocht. Vond je het niet leuk? Nou, een beetje apart. Een beetje apart, ja. ja, ja. Dat vond ik dus ook. En ja. ik, ik, ik, mij sprak het wel aan, dit nummer. Dat, oh, ja. Uh, ja, Het werd gisteren uh, gelanceerd bij uh, De Wereld Draait Door. Toevallig zat ik ernaar te kijken, want normaal ben ik niet zo'n liefhebber... van dat programma. Uh, maar ik had hem toevallig opstaan... en toen kwam deze band en toen werd toch wel mijn aandacht even getrokken. En toen ja, ja. dacht ik, god, wat een heerlijke sound... Die wil ik nog wel een keer horen. Okay. Nou, bij deze. En hoe heet het dan? Luton. Oh, Luton. Go Honey heet Go het Honey. nummer. Okay. Luton, Een hele leuke dame ook die dat speelt. Ja, uh, Jessica Stink. heet ze. Jessica. Oké, okay. nou. Tenminste, dat uh, hoorde ik hem even zeggen dingen. Ja, ja. oké. Okay. Nou, uh, ja. leuk. Gezellig. Uh, ja. Alleen deze versie was langer dan gisteravond. Bij, bij, bij dat programma mag je maar één minuut voor muziek maken. Uh. Ja. Dus... Uh, als je, dat dus het intro en het outro, dan ben je al klaar. Ja, ja, maar ja. dat is ja, lekker ja. makkelijk, ja. snel verdiend, hè. <laughs> maar ja, anders wordt, anders, al die tijd dat je muziek maakt, kan Van Nieuwkerk niet lullen. Dat is het probleem natuurlijk met die man. Ja, dat is natuurlijk een groot probleem voor ja. hem. Ja, ja. daar moet je toch niet aan denken. Nou, he? ik, heb het, ik, de, heb het, ik heb het afgezworen. Ik kijk er niet meer naar. Nou, gaat, ik, ik dus normaal ook niet, maar... We hebben, uh, ja. hebben thuis altijd de 30 seconden van, vroeger had je bij Van Duiden bij de Ding van elkaar zo, de 30 seconden van de Groot. Ja. We hebben nu thuis tegenwoordig de 30 seconden van Van Nieuwkerk. ja ja ja, ja ja, dus er, dat is alleen de aankondiging tussen één uh, Vandaag het en het uh, Sportjournaal. Dan, dan, uh, dat is precies zo'n beetje 30 seconden. En daarna uh, gewoon... Uh, is het gedaan met hem. Ja. Ik, kwam, ik kwam hem laatst tegen. Ik zeg, ga meneer vernieuwk. Hij zei: ik, ik heet Van Nieuwkerk. Ja. kan je nagaan snel wij die televisie eruit hebben. Jij dan... <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Ook een oude grap trouwens. Maar goed. Ja, maar het weer... was van uh, Ach, Frans, Frans de Halter. De Halter. Ja, Frans ja ja, ja, ja, ja, meneer... Nou, uh... We gaan weer muziek maken, potverdorie. Het is ook weer mooi dit. Heel mooi. Pracht, pracht, prachtprogramma vandaag. Ja. met een mooie muziek vandaag. Oh, vandaag. Het is niet te geloven. I guess I'll always love you. I guess I'll always care. I guess I'll always love you. I guess I'll always care. I guess I'll always. I guess I'll always care I guess I'll always love you I guess I'll always Het stemgeluid van Gilbert O'Sullivan. Nou, wie die zangeres is, is, dat vermeldt de historie niet. Maar, uh, nou ja. Zijn zusje. Ja, zijn dochter misschien wel. Oh, kan ook meteen. Ja, zal ja, die oh. kinderen hebben. Volgens mij, ja, ja? volgens mij wel, ja hoor. volgens oh. mij wel. Nou, ja, ik weet het niet zeker natuurlijk. En hey, wat we nog eventjes moeten aanstippen, wat wij nog even niet gedaan hebben in dit programma, maar wat we wel nog even moeten doen natuurlijk, dat is onze uh, CFM-enquête. Daar moeten we het even over hebben natuurlijk. Oh ja. Ja, ja? daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Want uh, CFM, dames en heren, uw lokale prachtige radiostation wil graag weten wat u ervan denkt. Ja, we willen u graag uw mening horen, zodat wij onze programma's nog mooier kunnen maken, nog beter kunnen maken dan ze nu al zijn. En hoe <coughs> klinkt dat verwaand? Um, maar uh, zo is het wel. En um, dus daar uh, is uh, op Facebook kunt u of op onze op zijn website kunt u dus een, een link tegenkomen. Zo is het toch, hè? Ik zeg het toch goed of niet? Ja, ja, ja. Op onze website eh, kunt u een link tegenkomen. En als u die volgt, dan komt u bij de enquête. En het is eh, belangrijk, vooral voor zandvoorters, eh, overveners, bloemendalers... die naar dit station luisteren, dat u eh, vooral eh, aangeeft... Eh, dat u die vragen gewoon invult. Want dan kunnen wij eh, uw mening meenemen over dit station. En dan kunnen we dus nog eh, de programma's nog leuker maken. Nou, ik zie op de site van CFM. Zie ik even zo gauw geen link oh. staan naar een. Oh, uh, nee. No. Maar ik zal, ik zal hem eventjes uh, op onze Sandvoort Lunch Facebook pagina zetten. Daar staat hij al op. Oh, daar staat hij al op. Ja, oh, heb okay. ik hem. ja als, u, als u naar Facebook gaat en uh, de pagina Zandvoort Lunch kijkt, dan staat hij daar. Ik heb hem boven aangezet als vastgezet bericht. Dus dan kun je hem voorlopig direct vinden. Hij staat ja. helemaal bovenaan. Oké, okay, dus, en, de, en de link uh, staat wel, dat weet ik wel, op de CFM-app. En die is natuurlijk gratis te downloaden juist. in de App Store. Dus niet vergeten, als Sowieso u, uh, graag, uh, uh, als u uh, mee wilt praten over dit prachtige station. En uh, in, dan moet u die uh, nou moet. Uh, dan vragen wij u die an, an, die enquête <laughs> in te vullen, want wij weten graag hoe u over ons denkt. Dat vinden wij belangrijk. Ja, we zeker weten en dan gaan we daar binnenkort eens heel uitgebreid over hebben ja, als die, alle resultaten binnen. Het kan binnen zijn. tot en met 15 februari. Dus dan we wij zouden dat. u heel dankbaar zijn. Ja, het kan tot 15 februari. Je zult wel denken, wat is dit nou toch allemaal weer? Nou ja. We gaan steeds meer op alternative FM lijken. Ja, ja, ja. kan oh ja. wel thuis blijven vanavond. Ja, dat <lacht> ja, is, is wel mooi, trouwens. Het is uh, oorspronkelijk een compositie van George Harrison. Ja. Uh, het stond dus op het album All Things Must Pass. En uh, dit, was, uh, dit was dus een versie uh, van uh, Leon Russell. Mm. en dat heet Beware of Darkness dat was erg mooi en voor de, de kenners, die hebben het natuurlijk al begrepen want in de film Bangladesh zongen ze het samen ja ja, dan is het alweer -tijd, hè? dan weet je het alweer ja, dan zit het er weer op hebben we weer pret gehad vandaag uh, jazeker. Ik vond dat we een beetje ingetogen waren qua muziek vandaag. Maar en dat komt vast omdat we op die hond moesten letten. Ja, dat is zo. Ja. We konden niet even weg of dat beest er... Ja, ja, ja. Ja, want hij, zat ook, natuurlijk... hij, hij zat ook al aan de knoppen net, hè? Die, die ja, hond. ja, en aan de draadjes. Ja, ja. Hij zat aan de knoppen zat dan, hij net. Ja, en dan ligt hij weer te slapen, moeten we weer heel rustig zijn. Dus we kunnen niet maken vandaag. Volgende keer blijft hij thuis, hoor. Ja. Hij zat wel maar aan de knoppen. Ja. Dat, dat, dat, dat ene nummer van die, die uh, band. Wat oh, jij had. Ja, ja, ja, nee, hij, ja, ging, zat... hij ging op het toetsenbord zitten. Dus ja. toen ging alles op pauze. <laughs> ja, toen stopte de muziek. En even. jij de huisregels niet geleden? Er mogen geen honden in de studio. Staat nergens. Oh? waar staat dat? dan? Oké, okay, nou, we gaan eruit. Uh, dit was het Lunch voor deze dag. En uh, wij zijn er weer. Ik ben er weer. op aanstaande dinsdag met uh, Sandra natuurlijk. Zoals als de treinerij. Er geen ja. stroomstoringen zijn. Ja, wel, ja. geen, geen blaadjes vader. op de rails. Geen op de rails. Ja. En uh, zometeen Matchbox met Bart... Uh, hoe heet die man ook weer? Bart van der Meer. Oh ja, ik, ik wou zeggen Bart van... Meer of van... minder? Ik wou zeggen Bart van... Minder. Ik, wou zeggen Bart van... Minder. Ja. ik wou zeggen Bart van Leeuwen, maar dat is wel... Nee. <laughs> Bart van der Meer. En we hebben een nou, fijne dag nog en tot volgende week dinsdag. En ik tot maandag. Daag. Dag allemaal. The friends, we used to have. Tot zover, het ritme van Zie via de Kabel op 104.5.